Reputatiecoaching, podcast nummer 114. Mijn naam is Emma Ratemand en ik wil eigenlijk iemand er eventjes op wijzen dat als ik persoonlijk de reputatiecoach als Eduard al had gehad vanaf het begin van mijn carrière, was ik veel beter geweest, veel slimmer geweest, veel rijker geweest en had ik een veel meer succes gehad als dat ik het nu heb en veel minder reputaties gehad, gehad. En daarom zou ik jullie aandacht willen vragen, zeer zeker voor Eduard die nu een fantastisch verhaal gaat vertellen waar jij je voordeel mee kan halen. Tjaka! Afgelopen week heb ik een tweetal instructievideo's gemaakt... om de laadtijd van je website te meten en te verbeteren of te versnellen. Daarover zometeen meer. Luisteraar Chris kwam bij mij omdat zijn site zo traag was. Hoe ik dat heb opgelost, tel ik je zo. Soms gebruik ik een CDN. Dat is de afkorting voor Content Delivery Network voor websites. En ik vertel je kort iets over Amazon CloudFront. Ik wil meer webinars gaan organiseren waarin ik inga op vragen of problemen van luisteraars. Dus blijf mij mailen en bellen met je vragen en problemen. Verder heb ik nog twee terugblikken die ik je vorig jaar al had toegezegd... en een interview met Bill Tansen, de wereldwijde review-expert en New York Times bestselling-auteur. Als laatste onderwerp voor vandaag heb ik een nieuwtje... waar jij als lokaal opererende ondernemer of zorgverlener je voordeel mee kunt doen... Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching Podcast. Ik ben Eduard de Boer, Reputatiecoach. Ik leer je hoe je je online zichtbaarheid, vindbaarheid en je online reputatie kunt verbeteren, waardoor je als bedrijf meer business kunt doen. De podcast van vandaag kun je vinden op wwwreputatiecoachingnl 114. Daar vind je niet alleen de tekst, maar ook de video's waar ik in deze uitzending over heb, alsmee de afbeeldingen, links enzovoort. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes en op Stitcher. Daar kun je dus ook abonneren op de wekelijkse podcast. Dan laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Zoekmachines bieden mensen die op zoek zijn naar informatie graag de sites met de beste gebruikerservaring. Daarvoor gebruikt Google honderden factoren die allemaal in meer of mindere mate een rol spelen. Een onderdeel van de gebruikerservaring is de tijd die het kost tot een webpagina wordt vertoond nadat iemand de URL heeft ingetypt of op een link heeft geklikt. Dat noemen we de laadtijd van een pagina. Je wilt de laadtijd van de pagina's op je site natuurlijk dus zo kort mogelijk houden. Er wordt vaak gesproken over een maximale laadtijd van zo'n 2 seconden. Liever heb je nog een laadtijd van minder dan een seconde. Reden hiervoor is dat mensen steeds ongeduldiger worden en ze dus steeds minder lang willen wachten op content. Als die niet op tijd verschijnt, klikken ze de backknop en gaan ze naar je concurrent toe van wie de site mogelijk wel snel laat. Of de laadtijd nu wel of geen ranking factor is bij Google maakt even niet uit. Je wilt natuurlijk dat je site zo snel mogelijk is. Maar om te weten of er voor jouw werk aan de winkel is om de performance van je site te verbeteren, moet je eerst meten hoe snel je site is en onderzoeken waar je mogelijk verbeteringen kunt doorvoeren. Afgelopen week heb ik daarvoor twee instructievideo's gemaakt. De eerste video laat zien hoe je de snelheid van je site meet met behulp van de website Speedtest van Pingdom. Deze video heb ik in de show notes opgenomen. Bekijk de video die je kunt terugvinden op www.reputatiecoaching.nl slash 114 maar eens en zie hoe snel jouw site scoort. Een andere nuttige tool is PageSpeed Insights van Google. Ook de instructievideo waarin ik je laat zien hoe je die moet gebruiken... heb ik voor je opgenomen in de transcriptie. Hoe scoor jij met jouw site? Kan ik je nog ergens mee helpen om de performance van je site te verbeteren? Ik heb de meeste ervaring met WordPress... dus als je een ander contentmanagementsysteem gebruikt... dan kan ik je mogelijk iets minder goed van dienst zijn. Neem gerust contact op als je hulp nodig hebt... bij het verbeteren van de performance van je website. Dat deed Chris namelijk ook... Hij stuurde mij een tijdje geleden de vraag of ik eens kon onderzoeken hoe het kwam dat de site van zijn vrouw zo traag is. Dus begon ik, zoals ik eigenlijk altijd begin met het onderzoeken van een trage website, ook met het testen van de site in de Pingdom Website Speedtest. Ik zag onder de tab History dat iemand deze site al eens eerder had getest, namelijk op 31 december. Toen was de laadtijd nog 13,7 seconden. Maar dat bleek te komen door een afbeelding die veel te groot was geüpload naar de webserver en daardoor maar liefst 12 megabyte groot was. Dat had vanzelfsprekend een ne enorm negatieve impact op de laadtijd. Ik testte de performance van de site vanuit Amsterdam omdat het een Nederlandstalige site is en de kans dus erg groot is dat meer dan 99% van de bezoekers uit Nederland zal komen. Dit leverde mij de statistieken die je in de show notes kunt zien. De pagina laadde in 2,06 seconden. Nog steeds waren alle componenten voor de site, dus de HTML, JavaScript, CSS en afbeeldingen, bij elkaar goed voor 1,7 megabyte. Dat vind ik eigenlijk te veel. Wat ook hier meteen weer bleek, was de ballast van de foto's. Ik heb een paar grote foto's gedownload en met behulp van compressor.io gekeken hoeveel erop valt te bezuinigen zonder kwaliteitsverlies. De foto's die ik had gedownload waren bij elkaar 714 kilobyte en naast het hebben verkleind met behulp van de compressor.io waren ze nog maar 473 kilobyte. Dat scheelt in één keer 241 kilobyte ofwel 14% van de totale omvang van alle content van de voorpagina. Verder zag ik dat de officiële Mailchimp-plugin wel was geïnstalleerd en geactiveerd, maar niet werd gebruikt, dus die heb ik gedisabled. Daardoor was ik ook weer een vertragend component kwijt. Vervolgens heb ik de W3 Total Cache-plugin geïnstalleerd en geconfigureerd. Na wat hebben gespeeld met de instellingen, kwam ik op een laadtijd van 979 milliseconden. Dus, binnen drie minuten rommelen had ik de laadtijd teruggebracht naar minder dan een seconde. Alleen variëren de resultaten van de metingen erg. De ene keer zit ik onder de seconde en de andere keer duurt het soms nog een paar seconden voor een pagina is geladen. Als ik zo de resultaten van Pingdom bekijk, valt er niet veel meer eer aan te behalen. Want de beperkende factor is nu de tijd die de webbrowser moet wachten op data. En die vertraging zit aan de kant van de hostingprovider waar de webserver staat. Mijn gevoel zegt dat die server lichtelijk overbelast is met een groot aantal sites... waarvan deze website dus hinder ondervindt. In het plaatje dat ik heb opgenomen in de show notes zie je allemaal gele balkjes. Dat is de tijd dat de server van Pingdom in Amsterdam moet wachten. Gedurende die tijd gebeurt er dus niets moet je je voorstellen hoeveel sneller de site zou kunnen zijn als de server waarop de site draait, de data sneller zou aanbieden en je dus geen 329 milliseconden voor niets zou hoeven te wachten. En dat is alleen nog maar de wachttijd voor de HTML van de voorpagina. De wachttijd van alle andere onderdelen is ook groot. Als je de page analysis bij Pingdom bekijkt, zie je dat 86,61% van alle tijd wachttijd is. Dat is gewoon veel te veel. Dat je af en toe moet wachten is logisch, maar ruim 86% van de totale tijd is onacceptabel. Als je de content van de site zou verhuizen naar een snellere server... en daarnaast gebruik zou maken van een CDN, een content delivery network... dan verwacht ik dat de laadtijd van onder de halve seconde te brengen valt. Ik heb het al eens verteld. Ik gebruik Amazon Cloudfront als content delivery network... dikwijls in combinatie met Google+. De standaard websitebestanden worden geüpload naar de webserver die ze doorzet naar Amazon... En de meeste afbeeldingen vertoon ik op de website vanaf Google+. Een maandje geleden heb ik geëxperimenteerd met MaxCDN als Content Delivery Network. Maar daar was ik niet zo tevreden over. Die minimale kosten waren zelfs ook nog hoger dan die van Amazon. En ik vond de performance van de site minder goed. Dat was niet alleen een gevoelskwestie, maar diverse meetresultaten met Pingdom Website Test gaven ook duidelijk aan dat MaxCDN trager was dan Amazon. Wil je ook je website versnellen door gebruik te maken van Amazon Cloudfront, maar je hebt geen idee hoe je dat moet doen? Neem dan contact met me op via de website of een van de andere kanalen die ik je aan het einde van deze podcast vertel. Vaak kun je een tijdje gratis gebruik maken van de dienst om diverse tests uit te voeren om te zien of het een verbetering voor je site oplevert. En voor de eventuele additionele kosten hoef je het echt niet te laten. Ik betaal voor de diverse sites waar ik Cloudfront voor gebruik totaal per maand minder dan 10 dollar. De feedback op de serie van 5 webinars over internetmarketing voor fotografen was ver boven verwachting. De mensen die de webinars hebben gekeken waren vol lof over de content en de kwaliteit van de inhoud. Ze hebben er allemaal veel van opgestoken en de eerste successen worden nu ook geboekt. Het leuke is dat twee fotografen inmiddels vanuit de kelder van de lokale resultaten bijna in het zevenpack staan. Dat is het lijstje met de zeven lokale bedrijven gelabeld A tot en met G. Naast dat de deelnemers erg positief erover waren, vond ik het ook erg leuk om voor te bereiden en om de presentaties te geven. Wat de meeste mensen echter niet wisten, was dat we na afloop van elk webinar ook nog een soort van online afterparty hadden, waarin nog meer kennis werd uitgewisseld. Ergo, dit smaakt naar meer. Dat zei ik laatst ook al. Daarom heb ik het verzoek aan jullie. Stuur mij al je vragen, problemen, obstakels, etc. waar jij tegenaan loopt bij het verder uitbouwen van jouw website of jouw online bedrijf. Blaas mijn mailbox vol met vragen en toet je problemen op de reputatiecoaching Hotline. Zo weet ik wat er bij jullie speelt en zo kan ik telkens webinars organiseren met leuke, leerzame onderwerpen en problemen die jullie raken. Mijn idee is om half maart het eerste webinar te organiseren. Dus maak mij deelgenoot van je problemen, vragen en andere online ellende. Ik ga dan een planning van de webinars maken en de onderwerpen en vragen inplannen. Kom op, je hebt vorige week al gehoord dat Herman uit Hazerswoude zijn problemen bij mij heeft neergelegd. En deze week was het Chris die mij om hulp vroeg. Je ziet het, ik ben hier echt om jou te helpen. Herinner je je nog het restaurant Botto Italian Bistro uit podcast 95? Toen vertelde ik dat dat restaurant het niet eens is met de praktijken van Jelp in de Verenigde Staten die bijna lijken op chantage en daarom iedereen vraagt het restaurant te haten op Jelp en te beoordelen met slechts één ster. In podcast 95 had het restaurant op Jelp maar liefst 1111 reviews en had het inderdaad maar één ster. Het is duidelijk dat Jelp heeft ingegrepen, want toen ik zojuist ging kijken, zag ik dat het restaurant op dit moment op Jelp slechts 115 reviews heeft met een gemiddelde van 3 sterren. Dus het lukt de eigenaar van het restaurant blijkbaar niet om op die gemiddelde score van 1 ster uit te komen. Op Google heeft het restaurant sinds september 2014 3 reviews erbij gekregen, waarmee het nu op 13 reviews zit. De gemiddelde score is met 0,1 punt gestegen naar een 4,7 uit 5. Wat kunnen we uit dit alles leren? Laten we het eens langslopen. Het is moeilijk de reviews op een overdreven manier te beïnvloeden. Zodra Jelp er lucht van krijgt, grijpt het bedrijf in. Ik vind dat terecht vanuit mijn achtergrond. Je hoort op geen enkele wijze een vertekend beeld te creëren met je reviews. Niet overdreven positief, maar ook niet overdreven negatief. Reden is dat je hierdoor mogelijk ook voor een lokale buurt of een regio het beeld kunt vertekenen en alle andere bedrijven in al onwetendheid schade berokkent. Je kunt iedereen blijven vragen om één ster reviews, maar de yelp community wil graag trouw blijven aan de ware spirit van Jelp. Eerlijke, interessante en waardevolle reviews. Dus je krijgt niet iedereen zover dat hij of zij een eensterpe review plaatst. Dat blijkt wel uit het intro van een Yelpie die ook 25 andere reviews online heeft. Zij schrijft. Like other reviewers have said, I don't want to give this place one star just because the owner is trying to be spiteful. I was tempted to do so as an other reviewer did and give it an ironic 5 star rating. But I decided to do a truthful review as I've benefited from many honest Yelpers in the past. Een andere Yelpie schreef, what the heck, Yelp decided to delete my precious first-hand real dining experience at this place. Not sure how it was considered to be outside the Yelp guidelines, since it was a real review consisted of a review of their food, atmosphere, and customer service. Wish I saved a copy of my review. En an een elite 2015 Yelpie met 485 reviews op zijn konto schreef het volgende intro. Due to the recent anti-Yelp campaign and questionable publicity tactics from the owners of Boto. I'm giving them a tongue in cheek 5-star update rating. It's really a 3-star place. I'm not interested in their meal discount bribe in exchange for a 1-star rating. And most importantly, for over 4 years, honest Yelp reviews have almost never left me wrong in choosing a restaurant or business. Op die manier houdt Yelp haar site dus waardevol. Want als meer ondernemers dit soort praktijken erop nagaan houden, dan zou Yelp de dienst wel kunnen sluiten. Ten slotte wil ik ten sterkste benadrukken dat dit incident waar de restauranthouder met zijn actie de aandacht op probeert te vestigen, behoorlijk op zichzelf lijkt te staan. Als je online gaat zoeken naar soortgelijke problemen met Jelp, dan vind je er wel het een en ander over. Echt al die meldingen komen uit de Verenigde Staten. In Nederland heb ik hier nog nooit van gehoord. Dan een andere terugkoppeling die ik hier nog schuldig was vanuit een podcast van vorig jaar. In podcast 96 van 2 oktober 2014 vertelde ik je dat ik een korte analyse had gedaan... van de site van een autobandenbedrijf uit Apeldoorn. Ook toen zou ik nog eens een avond op bezoek gaan om wat ideeën door te spreken. Daar is het door diverse omstandigheden nooit van gekomen... en die afspraak is verplaatst naar het voorjaar. Dus dat is uitgesteld en hou je nog van me te goed. Laat ik meteen duidelijk zijn. Ik heb Bill Tenzer niet zelf geïnterviewd. De vragen en antwoorden die ik je hier geef... las ik gisteren in een artikel op Marketingland in het artikel... What Brands Need to Know About Online Reviews? 5 Questions with New York Times bestselling author Bill Tenser. Bill Tenser wordt wereldwijd gezien als dé autoriteit op het gebied van online reviews. Oktober vorig jaar kwam zijn boek Everyone's a Critic, Winning Customers in a Review Driven World uit. Bill is een New York Times bestselling auteur, dus dat wil wel wat zeggen. In het artikel op Marketingland staan een paar interessante uitspraken van Tenser voorafgegaan aan het interview. Meer dan 80% van de consumenten bekijken online reviews voordat ze besluiten een bepaald product of een specifieke dienst aan te schaffen. Reviews spelen ontegenzeggelijk een cruciale rol bij aankoopbeslissingen. Bedrijven of merken die reviews negeren missen de boot. Geen enkel ander sociaal medium is zo invloedrijk als online reviews. Veel bedrijven ze terug voor online reviews omdat het buiten hun invloedssfeer lijkt. Dan geef ik je nu een samenvatting van de vragen en antwoorden van het interview... dat is afgenomen door Amy Gezenhuis. Wat kunnen bedrijven maar niet begrijpen aan online klantgedrag? Biltense antwoord antwoordt hierop. Samenvattend kun je stellen als online klantengedrag... nauwlettend wordt bestudeerd en geanalyseerd. Dit waardevolle inzichten kan geven in hoe consumenten aankoopbeslissingen nemen. Tot op de dag van vandaag vertrouwen marketeers op hun buikgevoel... ten aanzien van besluiten over marketingacties maar hun kansen worden aanzienlijk vergroot als deze besluiten worden gevoed door waargenomen klantgedrag. De grootste fout van de meeste bedrijven is dat ze niet actief bezig zijn met reviews. Als je kijkt naar een gepaste reactie, een ongepaste reactie of helemaal geen reactie op een negatieve review, dan blijkt de reputatie van een bedrijf het meest te worden geschaad door het uitblijven van een reactie op een review, oftewel reviews negeren. Vraag 2. Kun je uitleggen hoe slechte reviews goed kunnen zijn voor bedrijven? Daarop zegt Bill... De belangrijkste reden dat bedrijven reviews negeren is dat de meeste mensen moeite hebben met het omgaan met kritiek. Onderzoek van de Universiteit van New York heeft uitgewezen dat slechte reviews goed kunnen zijn voor een bedrijf, in het bijzonder als die negatieve reviews geen regelrechte showstoppers of dealbrekers zijn. Een paar negatieve of minder goede reviews geven meer geloofwaardigheid aan het bedrijf, want alleen maar positieve reviews lijkt al snel heel fake. Vraag 3. Welke merken of bedrijven snappen het wel en welke missen op dit moment de boot volgens jou? Daarop antwoordt Bill, ik denk dat Sephora het bedrijf is dat het beste begrijpt hoe het moet omgaan met reviews. Even de informatie van mij, Sephora is een Amerikaans bedrijf dat zowel vanuit fysieke winkels als online make-up en andere producten voor persoonlijke verzorging verkoopt. Dan weer verder met Bill. Sephora gebruikt online reviews om de kloof tussen online en offline te dichten. In sommige van haar fysieke winkels heeft het bedrijf touchscreen staan waarin klanten die de winkels bezoeken kunnen bladeren door online reviews van producten. Recent onderzoek wijst uit dat consumenten meer waarde hechten aan online reviews dan aan meningen van het verkopend personeel in de winkel. Gecombineerd met het feit dat online reviews op de website van een retailer helpen bij de online conversie, is deze offline publicatie van online reviews een geniale zet. Er zijn nog steeds retailbedrijven die niet eens reviews op hun productpagina's hebben geactiveerd. Als je weet dat het tonen van reviews op je site de conversie met 3 tot 5% kan verhogen, dan laat je als bedrijf dus veel geld links liggen. Vraag 4. Wat vind je het meest fascinerend aan hoe klanten online communiceren met bedrijven? Daarop zegt Bill, ik denk de motivatie van consumenten om online reviews te schrijven. Terwijl ik het boek schreef had ik het voorrecht om een aantal verschillende reviewers te interviewen. Variërend van yelp Elite tot TripAdvisor reviewers en de nummer 1 reviewer op Amazon.com. Wat ik fascinerend vond was wat deze mensen bewoog om zoveel tijd te spenderen aan het schrijven van reviews. Ik ontdekte dat hun beweegredenen erg verschilden. Ze wilde de ene reviewer iets onterechts corrigeren, een andere wilde iets delen met de community, weer een ander wilde een bepaald statusniveau bereiken en voor anderen is het simpelweg een manier om hun creativiteit te ontplooien. De meeste bedrijfseigenaren die ik heb gesproken bleken geen idee te hebben van deze verschillende motivaties. De laatste vraag, welke ontwikkelingen zie je ten aanzien van hoe consumenten dit dialoog aangaan met bedrijven en hoe zal dit van invloed zijn op de manier waarop bedrijven zaken doen? Daarop antwoordt Bill... Hoewel het lezen van reviews een serieuze online activiteit is geworden, zal het schrijven van reviews ook toenemen, voornamelijk ingegeven door de sharing community. Dit leidt tot een nog grotere waarde van online reviews en de noodzaak voor betere tools voor consumenten om online reviews te vinden en te vergelijken. Tot zover de vrij vragen en antwoorden uit het interview. Ik ken dit boek nog niet, maar ik heb het wel meteen gekocht en als e book gedownload op mijn Kindle e-reader. Dat reviews belangrijk zijn blijkt dus wel. Daarmee bouw je aan je online reputatie. Natuurlijk wil je tegelijkertijd werken aan je online zichtbaarheid om zo ook beter gevonden te kunnen worden. Als je de podcast trouw beluistert, dan weet je hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk vermeldingen van je bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer te hebben op verschillende sites. Als je daar überhaupt ooit al mee bent begonnen, dan weet je ook hoeveel werk het is. Je moet zoveel onderzoeken, opzoeken, corrigeren, registreren, administreren en bevestigen dat je al snel je buik ervan vol hebt. Ik bied je vanaf volgende maand de oplossing. Want dan kan ik dat voor je doen. Ben je ondernemer? Heb je een winkel of restaurant? Heb je een praktijk als zorgverlener? Ben je vooral afhankelijk van klanten, gasten of patiënten uit de buurt of de regio en wil je groeien? Neem nu dan alvast contact met me op voor meer informatie over deze dienst die uniek is in Nederland. Na het invullen van een korte vragenlijst en een overleg op Skype, ga ik voor jou aan de slag met het massaal creëren van citations en zo mijn best doen voor jou om jouw bedrijf omhoog te helpen in de lokale zoekresultaten om ervoor te zorgen dat je meer verkeer naar je site krijgt. Wil je nu al meer weten over deze dienst? Neem dan contact met me op via een van de vele manieren ik die ik je zo vertel. Maar wacht niet te lang. De belangrijkste reden hiervoor is dat ik maar één ondernemer of zorgverlener van elk type per plaats of stad kan helpen. Dus per plaats of stad kan ik slechts één tandarts, één bloemist, één trouwlocatie, één restaurant, één fysiotherapeut, één opticien en dergelijke helpen. Want er is maar plaats voor één vermelding aan de top. En bovendien kan ik natuurlijk niet tegen mezelf gaan concurreren. Dus als jij er ook van overtuigd bent dat je naar de top van de lokale zoekresultaten moet stijgen, neem dan contact op. Dan kan ik je vertellen of ik mogelijkheden zie, wat het ongeveer gaat kosten enzovoorts. Nogmaals, wacht niet te lang. En met deze kleine commercial kom ik dan aan het einde van deze podcast. Ik hoop dat je ook hier weer wat van hebt opgestoken. Laat me eens weten wat je uit deze podcast hebt meegenomen om iets mee te gaan doen in jouw bedrijf. Reageer onderaan de show notes op wwwreputatiecoachingnl slash 114